Het waarnemersteam blijft voorlopig in de stad. Zo'n 70.000 betogers gingen vandaag in Homs de straat op. Ze vroegen de waarnemers hen te beschermen. Homs heeft zich ontwikkeld tot het centrum van het verzet tegen het regime van president Assad. Postnl is voor miljoenen euro's gedupeerd door fraude met postzegels die bedrieglijk echt leken. De apparatuur op de sorteercentra kan de nepzegels er wel uithalen, maar toch heeft het een half jaar geduurd voordat de fraude werd ontdekt. De zegels werden via websites verkocht voor bedragen die veel lager zijn dan de waarde van echte zegels. Schaatster Marit Leenstra doet begin januari niet mee aan het EK Allround. De regerend Nederlands kampioen Allround werd tijdens selectiewedstrijden in Tijalf op de 3000 meter zesde... en verspeelde daarmee een EK-ticket. De startbewijzen gaan nu naar Irene Wust, Anouk van der Weijden, Diana Valkenburg en Linda de Vries. Het weer morgen is droog met hier en daar wat zon, later vanuit het westen bewolking... En af en toe wat regen, ook gaat het harder waaien. Het wordt 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. En op de A79 Maastricht-Heerlen tussen de knooppunten Kruisdonk en Kunenberg. Tot zover de verkeersinformatie.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 en zal ik het jou ook weer laten proeven en dan zeg ik nou ik vind het zo lekker, het is zo fris en jij neemt de het dat je denkt van nou ik proef alleen maar groene thee ja. en dat is leuk met thee ik heb overal potjes staan als mensen zeggen ik wil wat anders, dan ik alles op tafel en ga los, probeer ja. maar, proef maar oh dat is wel Doe heel een erg ding. leuk ja. Ja. dus daarin ben je ook wel heel speciaal en uniek dit is ja. wel een hele unieke winkel met hele unieke dingen ja. dus dat denk ik wel, en er bestaan wel heel veel koffie- en theehuizen maar is meer koffie met een beetje thee en bij mij is het thee, hoofdmoot, een klein beetje koffie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 Nee zeker, en dat kan dan in losse thee, maar ook in theezakjes, de meeste ja. merken. Niet allemaal, oh, ja. maar wel een heleboel. Mm. Of we zoeken een alternatief waarbij de thee van dezelfde groothandel komt, maar alleen anders verpakt wordt.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 ja. Of mixen Maar je blijft altijd of groen of zwart ja. Als basis hebben Nou je weet er heel veel van Het is bijna al een beetje als koken Van allerlei smaakjes ja. en zo Ja, nou, eigenlijk wel ja. Ja. Echt gewoon doen en proeven ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste Heb je zelf nou een bepaalde voorkeurssmaak? Welke jij nee. het allerlekkerste vindt? Nee, omdat ik zelf op tijd komen Sommige tijden ook gewoon echt je neus uit op een gegeven moment uh -huh. Dus je switcht wel heel veel Ja, en je kan natuurlijk hier natuurlijk elke dag iets anders proeven Ja, maar <laughs> ook oh, dat doe je op zich niet heel erg veel Ah. In het begin wel, dan ben je nieuwsgierig en is het leuk en dan staat het ook leuk dat je helemaal een potje thee. Mm. Maar ja, gaan de weg weer ook een stukje luier, dus <laughs> het is gewoon makkelijker om grote mok daar grote bladeren in te doen en daar uit te drinken. Ja. Maar nee, in het begin was het wel heel hot and happy in de thee, ook thuis, maar nu wordt ook amper thuis nog tegen dronken. Mm. Dat je ja, je bent bijna elf uur per dag in de winkel, je het ook wel heel fijn om wat te drinken dan. Ja, natuurlijk. Ja. ja, dat is ook zo. Eh, kan je je klanten omschrijven?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 love was crucified oh how many times have i broken your For love is saviour.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 Ja, absoluut. Hoe uh, gaat dat dan? Um, afhankelijk van hoeveel persoon je wilt, wilt komen en wat je wilt gaan doen. Wil je high tea, wil je chocolade hier doen of wil je combinatie. We zijn nu met Willemsen bijvoorbeeld bezig om te kijken of we hier kunnen high teaën en, en bij hem een chocoladeproeverij of chocolade maken. Of met uh, de beauty uh, salon, de orangerie mm. in Zandvoort om te kijken hier high teaën en, en daar lekkere mm. behandelingen, massages of een mooie ja, ja. gezichtsbehandeling met chocolade bijvoorbeeld om dan <laughs> weer die link met thee te maken.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 een oase in de drukte Genieten. van alle dag, ja. Deur achter die dichten, gooien en eventjes ja. uh, gewoon even zitten en met jezelf uh, tijd oh. bezig zijn. Ja, lekker rust. Ja. En uh, heeft dat ook uh, iets te maken met jouzelf?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 Ja, dan leer je ook een andere kant kennen, inderdaad. Mm -hmm. En hier doen we het, die een beetje met de al Lekker ontspannen, maar ook leuk. Ja, ja het, het is moet gezellig hip, zijn. Het is ja. hartstikke is leuk, hip. Is dit ook een trend, zo'n soort winkel in Nederland? Um, ze komen inderdaad met de uit de grond. Verleden jaar mm. zijn er 209 winkels geopend. Zo. Maar dan ja. ook wel weer meer koffie. Mm. En een mm -hmm. klein beetje thee. Ja. En, en meer uit een grote bus. En daar wordt thee geschept. En ik ben ervan overtuigd, als het voorverpakt is, heb je de beste kwaliteit. Mm. Niemand zit eraan, het wordt maar één keer ingepakt. En het gaat niet 60 keer open. Op het moment dat je het thuis open doet, dan krijg je een ja. lekkere geur. Die, die, die gewoon goed is. Ja. Maar het klopt, het is echt... Uh, thee wordt ook hip, wordt heel commercieel neergezet. Mm -hmm. mm. En dat is allemaal positief voor mij, heel positief. <laughs> ja. Maar ook goed. Oh. Ja.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 Wat, wat de mensen Ja, zeggen, maar ik vind het, het ook, als je... ook wel heel erg leuk om. Ik ben een positief nieuwsgierig. Heel mm. veel dingen maken me allemaal niet uit. Maar ik vind het wel leuk van, goh, waar kom je hier? Ben je hier voor het eerst? Drink eigenlijk überhaupt wel thee. Ja. Of ben je gewoon nieuwsgierig dat je hier komt? Allemaal prima en allemaal leuk. Ah. Dus ja, vandaar als eventjes een klein praatje. Misschien wil je nog je adres uh, vertellen van de locatie hier? Ja, wij zitten op de Halfstraat 32A, naast café 4 en tegenover de copy office. Zit, ja, en als je de kerkstraat uh, uitkomt over de en dan uh, eigenlijk kun je me niet missen. Met nee. zoveel uh, poeha voor de deur, <lacht> moet, je, moet je het kunnen vinden. Ja, we, we vragen mensen ook zo'n beetje van, uh, ja, heb je ook nog wat tijd voor je hobby's?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 Fijne dagen.